René van Brakel met het NOS-journaal. Zeven landen roepen Israël en Hamas op de gevechtspauze van 12 uur te verlengen. Ministers van Buitenlandse Zaken van de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië en Qatar... hebben daarvoor gepleit tijdens een overleg in Parijs. Vanochtend ging er tussen Israël en Hamas een gevechtspauze in van 12 uur. Tussen de pauze, die tot 7 uur vanavond duurt, zijn in de Gazastrook tientallen lijken onder het puin vandaag gehaald. Voor het eerst is de ramplek van vlucht MH17 bezocht door nabestaanden. De Australische ouders van een slachtoffer kwamen vandaag aan op de plaats waar het toestel van Malaysia Airlines neerstortte. Ze waren ondanks veiligheidswaarschuwingen op eigen houtje afgereisd naar Oost-Oekraïne. De ouders legden bloemen op een van de brokstukken van het neergekomen toestel. Ze willen met eigen ogen zien waar hun dochter is omgekomen.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 Autodieven hebben gisteren in de VS drie kinderen doodgereden. De gewapende daders dwongen de eigenaresse van een SUV op de achterbank te gaan zitten en gingen met hoge snelheid vandoor. Na anderhalve kilometer vloog de auto uit de bocht, raakte een fruitstalletje waar de drie kinderen stonden. Ze waren op slag dood. Hun moeder en twee andere vrouwen raakten gewond. De daders zijn gevlucht. De politie heeft 100.000 dollar tipgeld uitgeloofd. Het weer op sommige plaatsen schijnt de zon, maar op veel plekken bewolkt en buien. Het is tussen de 22 en 25 graden. Ook morgen wisselvallig met af en toe zon, maar ook regen. Dit was het NLW-journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ADB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden 3 kilometer file door werkzaamheden. A12 Utrecht richting Den Haag bij Woerden 2. En de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij de randweg van Dordrecht 5 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeer.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 Zaterdagmiddag of even na 9 uur op maandagmorgen. Goedemorgen en goedemiddag trouwens. Welkom bij Zandvoort op zaterdag uur 2. met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard luisteraars, rond de klok van half vier een uitgebreide evenementenagenda. Want het bruist weer van de evenementen in en rondom Zandvoort. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Dat allemaal rond de klok van half vier, de evenementenagenda. Tussen de zomerse door hebben we natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort... Volgen wij voor u de, de Tour de France, maar die ontknoping zal, de, de spannendste gedeelte zal later in de middag plaatsvinden. Want het is een individuele tijdrit over 52 kilometer. Dus de grote jongens komen naarmate de tijd vordert pas tussen 4 en 5 aan de beurt. Maar daarover in het laatste uur meer. Uiteraard dit uur ook nog de uitslag van de kwalificatie van de Formule 1. Want die uh, is momenteel, wordt momenteel verreden in Hongarije. Ook daar de uitslag, die houdt hij van ons nog te goed. Ja, en ik had het over die uh, donkere wolken boven zo'n Daar komt daadwerkelijk regen uit. Want uh, Lex van Hoorn is weer naar binnen geflucht. Goedemiddag Lex. Dag Lex, wat leuk hey, dat je bent. geniet lekker mee van de muziek die eraan komt bij CFM. Hier is Salsa Tequila. Anders nieuws. Zijn. Pero gato negro Als eerste hoorde hier bij C.F.M. Stalvoort een van de grote zomerhits van dit moment. Salsa Tequila. Ja, een hele moeilijke tekst bij die plaats. Maar wel een enorm grootheid voor Anders Nielsen. Gevolgd door deze uit de jaren 80 van de Mary Jane Girls. Dat was In My House. Ja, het is weer tijd voor een uh, berichtje. We gaan kijken naar de Tour de France. Uh, nou, nou, die zijn nog druk bezig en momenteel... Uh... Uh, ja, die, die individuele tijdrit uh, die wordt nu verreden. En allemaal uh, slechtere die uh, nu nog uh, bezig zijn. Ja, minder. Maar er is ook een Nederlander, uh, zoals de Michiel Boog al zei, uh, ook onderweg. Dus die maakt dan best nog wel een kans om een hoge eindklassering in de tijdrit te maken. En dan heb ik het natuurlijk over uh, Tom Dumoulin. Uh, we houden het voor u in de gaten. Iets anders, iets geheel anders trouwens. En, uh, ja, als daar een oproep uh, voor een vacature, een promotievacature... en wel promotie van Zandvoort. Ben jij representatief en spontaan en wil jij het visitekaartje zijn... van de ondernemersvereniging Zandvoort? Uh, voor diverse activiteiten is de ondernemersvereniging OVZ... op zoek naar representatieve en flexibele 18-plussers... voor wie de Duitse en Engelse taal geen probleem is... en wie ze, die zich enthousiast wil, in wil zetten voor verschillende activiteiten in het dorp. De werkzaamheden van een promotiemedewerker bestaan onder andere... uit het uitdelen van gadgets aan toeristen en voorbijgangers. Na een korte sollicitatie wordt je opgenomen in de promotiepool... van de ondernemersvereniging Zandvoort... waarna de opdrachten vervolgens per e-mail kenbaar worden gemaakt. Het werk geschiet op oproepbasis... wat betreft dat je per opdracht zelf aan kunt geven... of je beschikbaar bent of niet. Bent je nu geïnteresseerd in bovenstaande verhaal... De, en dat bijbaantje graag wil doen of meer informatie wil hebben... stuur dan een e-mail naar de ondernemersvereniging Zandvoort... voorzitter Peter Tromp. En het e-mailadres is als volgt... p.tromp@casema.nl. ptrompapenstaatjecasema.nl Leuk, baan. Leuk baantje lijkt me dat. Ja, is het wat voor ons, uh, Albert-Jan? Nou ja. Wij zijn ook uh, 18-plussers. Wij zijn, 18 Wij zijn uh, representatief. <laughs> Toch? <laughs> waar, maar, waarom niet? zijn we bij de radio gegaan? <laughs> ja, dat is waar. <laughs> wwwcfm livenl Daar kan je ons uh, live in actie zien. Tot na 5 uur vanmiddag is hier Freddy Bizet. Notre vieille terre est une étoile. Où toi aussi es tu brillant. Je viens te chanter la balade.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 La balade, La balade, Les Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort, 106.9 FM. Er moet er wel een beetje zon bij komen, natuurlijk. Om lekkere strandweer te hebben en uh, naar de beach toe te gaan. Maar er zijn ook uh, vandaag nog diverse feesten. Niet alleen in het uh, centrum van Zandvoort, Amsterdams muziekfestival, maar ook op het strand gebeurt het een en ander. Daarover hoor je zo meteen veel meer. Even een half vier... in de evenementagenda bij CFM. Je dit is heel van Chris Ria en on the beach. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, de kwalificatie van de Formule 1 van Hongarije die zit er inmiddels op. En we weten wie de 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 geworden zijn. We gaan het horen van Albert-Jan. Ja, uh, luisteraars. Nico Rosberg heeft met een ruime voorsprong de pool gepakt van de Grand Prix van Hongarije. Van teamgenoot Lewis Hamilton had hij niets te duchten. Zijn Mercedes vloog in de eerste sessie in de brand. Sebastian Vettel is tweede, Valerie Bottas derde. Na een bijzondere eerste kwalificatie was het doek voor Hamilton al gevallen. De wereldkampioen van 2008 zag zijn Mercedes in de fik vliegen. Ook een andere wereldkampioen haalde de tweede sessie niet. Kimi Raikkonen werd door een Ferrari-protegé Gilles Bianchi... Uh, persoonlijk uit de kwalificatie geknikkerd... dankzij een prima rondje van de Fransman. En op een gegeven moment uh, kregen we ook nog uh, zelfs wat regen... En waardoor uh, op een gegeven moment uh, de team van Jason Button... Uh, in de banden belandde. Maar vooralsnog hebben we dus morgen uh, om twee uur... De volgende eh, opstelling, als het ware. Op de eerste startrijden Nico Rosberg... Op, acht, op ruime afstand gevolgd door Sebastian Vettel. Derde, Valerie Bottas. Vier, Ricciardo. Vijf, Fernando Alonso. En zes, Felipe Massa. Zeven, Jensen Button. Acht, Jules Vernier. En dan negen en tien hebben we nog... Hunkelberg en Magnussen staan. Dat zijn de eerste tien. Dus Rosberg start wederom van Pool. En hadden we vorige week hadden we natuurlijk die wedstrijd... Eh, in Duitsland, Hockenheim waardoor Nico Rosberg op 190 punten kwam in de stand van uh, om het wereldkampioenschap. Maar Lewis Hamilton, ondanks een slechte startpositie, 15e meen ik... Uh, wist Lewis Hamilton dus ook nog behoorlijk te scoren... en die kwam uh, dus op 176 punten uit. Maar helaas, nu, uh, nu is het dus doek gevallen tijdens de kwalificatie... omdat de auto van Lewis Hamilton in de brand uh, vloog. Maar goed, daarentegen, Sebastian Vettel is weer bezig met een comeback. Dus Nico Rosberg op... Pole position gevolgd door Sebastian Vettel. Dat morgen allemaal om twee uur tijdens de Grand Prix van Hongarije. En dat wat betreft de Formule 1 bij CFM. We willen toch nog even stilstaan bij die enorme ramp van vorige week... met uh, de MA17. Doe we met deze van Dotan in Home. ...MH17 took off from Amsterdam... and were shot down over Ukraine near the Russian border. Nearly 300 innocent lives were taken... Uh, people said the plane kind of exploded in the air. Run past the rivers, run past all the lives. And uh, everything rained down in bits and pieces. Feel it crashing and burning, till it all collides. The plane itself, the people inside. Strike a match with the fire, shining up the sky. Big, huge metal pieces that are. As it all comes down. As it all comes down As it all comes down to Isa pang kanak sa Amsterdam en Malaysia Airlines the of their lives? Did they lock hands with their loved ones? Did they hold their children close to their hearts? Did they look each other in the eyes one final time in a wordless goodbye? We will never know. That. Hear the voices surround us Hear them screaming out People everywhere they fell from the sky We'll be crying for mercy We'll be crying out loud Blaming each other for the crash of a Malaysian airliner Burn the bridges in our town Look at those people. How beautiful. As it all comes down. Een van de grootste vliegampen uit de Nederlandse geschiedenis. Ik heb maar ook mijn uitgesproken voor de aber auch mein beileid ausgesprochen für die vielen betroffenen En onze gedanken sind bij de Niederländern. There's family from us were in the plane. We lost him. We lost him. We lost him. We lost him. We lost him. We lost him. I want the Dutch people to know that we stand with you shoulder to shoulder. Er zijn geen woorden voor zo'n vreselijke ramp. Vorige week met de MH17. En geheel terecht staat heel Nederland daarbij stil. Zo ook wij. En ook de Zandvoorters kunnen het een en ander betekenen... door een register te tekenen, Albert Jan. De ramp met het vliegtuig dat boven Oekraïne uit de lucht is geschoten... en vele Nederlandse slachtoffers heeft veroorzaakt... is ook in Zandvoort al dagen het gesprek van de dag. Mensen die een steun willen betuigen aan de nabestaanden van de slachtoffers... hebben daarvoor ook in Zandvoort de mogelijkheid. De gemeente heeft sinds afgelopen maandag een condoleance register geopend. Het ligt in de centrale hal van het raadhuis die tijdens de openingstijden toegankelijk is. Volledigheid zelf zal ik de openingstijden even vermelden. De openingstijden van het raadhuis zijn maandag tot met donderdag van half negen... S morgens tot vier uur en tevens donderdag van vijf tot acht uur... en vrijdag van half negen tot half Eén. Dus mocht u nog behoefte hebben om het register te willen tekenen... dan kan dat in de centrale hal van de gemeente. Aansluitend de evenementagenda. Het leven gaat gewoon door. Uh, ja, dit weekend. Ja, we hebben natuurlijk weer de nodige evenementen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. En allereerst beginnen we dan met de kermis die dit weekend uh, uh, nog uh, op de Badhuisplein... Toegankelijk is dit weekend dus de laatste weekend voor de kermis... want op het Battersplein en de aangrenzende boulevard... Worden zo 30, zijn zo'n 30 zaken opgebouwd. En daar is natuurlijk voor iedereen wat wils. Meer informatie over de kermis kunt u vinden op www.kermiszandvoort.nl. www.kermiszandvoort.nl Dus wil u er nog heen, dan is dit weekend de laatste mogelijkheid. En dan gaan we naar de festivals dit weekend. En dan hebben we natuurlijk allereerst het Amsterdam Festival... De titel geeft al een beetje aan wat er, wat er te gebeuren staat... op deze zaterdag, de 26 juli. Lekkere Amsterdamse muziek, maar dan live op de diverse podia... in het gezellige centrum van ons dorp Zandvoort-aan-Zee. Van Jordanese meezingers eh, tot bekende Nederlandstalige meebrullers. Ze komen allemaal voorbij. Het is moeilijk te zeggen hoeveel zangers en zangeressen op zullen treden. Het enthousiasme onder hen is zo groot... en meestal komen ook nog extra collega's met hun mee om nog even te jammen... Duidelijk is het in ieder geval dat het weer een spektakel wordt in het centrum van Zandvoort vanavond. De diverse artiesten kan men ook op het terras van Jenk Saloon Café Het Wapen tot vrijwel de gehele Haltestraat bezichtigen en meezingen. En dat is allemaal vandaag dus in het centrum van Zandvoort het Amsterdam Festival vanavond. En houdt u nou van andere soorten gemuziek... dan bent u van harte welkom bij de haven van Zandvoort op het strand. Want vandaag organiseert de haven van Zandvoort... een swingend strandfeest bij de haven van Zandvoort. Een avontuurlijk en stijlvol ingericht strandpaviljoen... Op bij het Badhuisplein in Zandvoort. Vanuit de haven van Zandvoort bent u zo bij de treinstation... of het centrum van Zandvoort aan de zee. In het voorverkopen zijn de kaarten 10 euro... en bij het VVV Beach Club Nautique... De Primera winkels. En aan de deur zijn de kaarten tot zes uur. Ook een tientje en daarna 12,50 euro. Want het feest, het Swingstation Beach Party feest begint om half zes. Meer informatie kunt u kijken op www.swingstation.nl. Www dan gaan we naar de zondag 27 juli. Want dan is het weer tijd voor de Jutters kofferbakmarkt. Vorig jaar was de Jutters kofferbakverkoop op het Gasthuisplein in Zandvoort een groot succes. Daarom heeft de organisatie besloten om dit evenement ook in 2014 weer te gaan organiseren. En dan hebben we het natuurlijk over het Gasthuisplein. En dat begint morgenochtend allemaal om 10 uur en zal doorlopen tot een uur of vier. Dus morgenochtend vanaf 10 uur op het Gasthuisplein de Jutters kofferbakmarkt. Tango liefhebbers kunnen morgen uh, weer, uh, om 5 uur zijn ze weer van harte welkom bij Strandpaviljoen Meijer aan de zee om heerlijk te genieten van tango-muziek en de tango te dansen, uiteraard. Dat begint allemaal morgen om vijf uur en het duurt tot tien uur. En dat is het strandpaviljoen Meijer aan Zee, strandafgang De Fauvage. De entree betaald 10 euro, inclusief één drankje. Meer informatie kunt u vinden op info www.lkbco.nl. En ja, we zeiden het vorige week ook al. Het EK Zandsculpturen gaat weer beginnen. En wel op zaterdag 2 augustus gaat het Europees Kampioenschap Zandsculpturen Festival in Zandvoort aan de zee weer van start. Op verschillende plekken in Zandvoort verrijzen beelden van ongeveer 3 bij 3 meter en 3,5 meter hoog. Verdeeld over het Badhuisplein, het Kerkplein en het Raadhuisplein wordt 200.000 kilo, ja u hoort het goed, 200.000 kilo speciaal sculptuurzand gestort aangezien... Uh, strandzand niet geschikt is. De kunstenaars zijn geselecteerd uit de database base van WSSA... waarin ongeveer 600 hooggekwalificeerde kunstenaars... uit alle werelddelen zijn vertegenwoordigd. Verschillende zandkunstenaars uit Europa... zullen deelnemen aan deze wedstrijd. Meer informatie kunt u vinden op www.zandsculpturenroute.nl www.zandsculpturenroute.nl het EK duurt van 2 augustus tot en met 8 augustus, maar ze zijn nog lang, uh, zullen deze sculpturen te bewonderen zijn in het centrum van Zandvoort. Dan gaan we naar 3 augustus, dan is het weer tijd voor Place Tertre. Op deze kunstmarkt staan kunstenaars waarvan enkele met hun vak bezig zijn. Zo kan men in het echt zien hoe het werk tot stand komt en kan er natuurlijk ook meteen een mooi kunstwerk aangeschaft worden.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 En waar speelt dat allemaal af? Poststraat, Kerkplein, de Kunstmarkt. Begint op 3 augustus om 10 uur en loopt door tot 5 uur. Meer informatie kunt u vinden op www.bkzandvoort.nl -bk www.bkzandvoort.nl En dan is het ook weer tijd voor de jeugd, want het Timmerdorp zit er weer aan te komen. 150 Zandvoortse kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar gaan in deze week van 5 augustus tot en met 8 augustus uh, een eigen dorp timmeren van Houten Hutten. De locatie waar dit gaat gebeuren is de Duinstrook... die parallel ligt aan het parkeerterrein Zuid. Elke dag kan er van 10 tot 4 gebouwd en getimmerd worden... in teams van vier kinderen. Een, een groot team van vrijwilligers zullen de kinderen bijstaan. Nogmaals, Duinstrook de, bij de parkeerterrein De Zuid. En dat is dus van 5 tot en met 8 augustus. Uh, de prijs voor deelname van één kind is 25 euro. Meer informatie kunt u vinden. En het programma natuurlijk op www.timmerdorpzandvoort.nl. www.timmerdorpzandvoort.nl. En we kijken natuurlijk al even vooruit naar twee uh, grote evenementen verderop uh, in augustus. We hebben natuurlijk eerst het EK zandsculpturen, Maar op 16 en 17 augustus organiseert de watersportvereniging Zandvoort de tweedaagse van Zandvoort. Na dit jaarlijks terugkerende tweedaagse zeilevenement... kijkt heel Katamaran zeilen Nederland weer uit. Op zaterdag 16 augustus wordt de Eneco luchterduinenrace gevaren. Een lange afstandsrace voor Katamarans van Zandvoort via Noordwijk naar Katwijk... richting de Nam 22 Boei en vervolgens weer terug naar Zandvoort. Gemeente langs een, gemeente langs een rechte lijn is dat een afstand van circa 50 kilometer. Een geweldig spektakel. En de, de zondag worden ook nog uh, korte baanwedstrijden verzeild... En die worden georganiseerd door de watersportvereniging Zandvoort. Dus water, watersportliefhebbers, 16 en 17 augustus zet u het vast even in de agenda. De Eneco Luchterduinen Race. En natuurlijk op 29, 30 en 31 augustus is het weer tijd voor de Historic Grand Prix. En uh, dat is echt een evenement dat u alvast in uw agenda kan zetten. Tot zover. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. Wil je de evenementen nalezen? Ga dan gewoon even naar je tv. Zet hem op kanaal40digitaal. CFM TV met 24 uur per dag, de laatste nieuwtjes. En ook de agenda komt zeker langs bij CFM TV. En elke vrijdagmorgen tussen 10 en 12 echt tv, hè? Twee uur lang beelden van evenementen die Zalvoort en de omgeving hebben plaatsgevonden. Dus stem af op kanaal 40 digitaal. draai hem in de speciale 12 uitvoering Deze van Alison Moye en All Cry It Out. Heb je hem trouwens al op je tablet of je mobiele telefoon, de CFM-app? Ja, sinds vorige week is hij gelanceerd. CFM, je eigen lokale omroep, heeft nu een eigen app te downloaden in de Play en in de App Store. En ja, weet je wat nou het leuke is? Als je de app downloadt, blijf je op de hoogte van al het nieuws uit Zalvoort en natuurlijk ook het CFM-nieuws. We hebben onder meer de berichten van de politie daarop staan. Van de Sanfoortse reddingsbrigade, Van de recrearen inmiddels alweer ten einde, maar ze stonden er wel op. Verder natuurlijk heel veel nieuws van de gemeente en noem maar op. De moeite is zeker waard om de app te gaan downloaden. Kijk gewoon op ZFM en download hem nu op je telefoon. Is hier junior. Zo'n klassieker op de zaterdagmiddag bij CFM. Je eigen lokale omroep met 24 uur per dag muziek en informatie. Je hoorde de single van Junior en Mama used to see. Ja, we gaan het weer hebben over het uh, sports. En ditmaal paardensports met uh, het succesvolle optreden van Wendy Moore. Ja, ze blijft uh, vriend en vijand verbazen met haar geweldige optredens... tijdens de diverse concours hippieken. Want op een zeer groot en prestigieus dressuurevenement van Schorl... Afgelopen zaterdag heeft Wendy Moore opnieuw de hoogste treden van het podium mogen betreden. De wedstrijd werd onder zeer extreme omstandigheden gereden. Het was in de dressuring, eh, dressuring ruim 32 graden Celsius. Hierdoor mochten de Amazones bij hoge uitzondering zonder de traditionele deftige kledijen rijden. In de eerste proef van de zware klasse dressuur kreeg Moore met haar paard Winsor 220 punten, goed voor een vierde plaats. In de tweede proef ontving ze 215 punten van de jury... en dat bleek voldoende voor de eerste plaats. Hierdoor had de Zandvoortse overal de meeste punten... waarmee ze dagwinnaar werd, in de Z1-klasse. Wendy, het was echt ongelooflijk warm. Gelukkig kregen Winsor en ik bij het inrijden... om de paar minuten ijskoud water. Ook kreeg mijn paard een doek met anti-vliegenmiddel waardoor zijn hoofd en lijf nog even voor de wedstrijd werden ingesmeerd. Winsor had na deze behandeling totaal geen last meer van de vele vliegen... waardoor hij lekker rustig de opdrachten uitvoerde. Ik denk dat wij daardoor ten opzichte van de concurrentie een rustiger beeld gaven. Dit is onze allerlaatste wedstrijd eh, Z1-klasse... want we gaan nu samen overstappen naar de zwaardere Z2-klasse... waar we ook voor het eerst een kuur op muziek gaan doen, al dus Moor... Begin augustus gaat ze uh, eerst nog een week inter intern trainen... bij de bondscoach van het KNHS juniorenteam, Tineke Bartels in Mierlo. We volgen Wendy op de voet, hè? Oké, okay, ja, zeker. Afgelopen vrijdag uh, zat ik te luisteren naar uh, Ruud Janssen, CFM Lunch. Oh. Heb je het gehoord? Ik heb het gehoord. De nieuwe cd van Erik Clapton is uit. Hij had de primeur, hè? Ja, en die uh, cd heet They Call Me The Breeze... En ja, de, de nieuwe CD is weer helemaal geweldig. En zeker de moeite van het luisteren waard. Maar ook de wat oudere platen van Eric Clapton blijken, blijven zeker goed. En we hebben er eentje voor je uitgekozen. een van de vele hits die hij inmiddels al gescoord heeft. Hier is Eric Clapton met die mooie single Change the World. If I reach the stars one down to you Shining Oh Ruud Jansen had afgelopen vrijdag... de put tussen 1 en 2 bij CFM Lunch. De nieuwe CD heet They Call Me The Breeze. You're the Eric Clapton and Change The World. Tot zover alweer uur 2 van dit programma. Zometeen na 4 uur zijn we bij terug...